Jan van der Putten met het NOS Journaal. De arbeidsinspectie pleit voor beperking van arbeidsmigratie. In het jaarverslag waarschuwt de inspectie voor de druk die arbeidsmigratie legt op de samenleving. De baten komen veelal bij de werkgevers terecht, terwijl de samenleving de kosten draagt. Ook leiden meer arbeidsmigranten volgens de inspectie in toenemende mate tot miserabele woonsituaties. De inspectie vindt niet dat arbeidsmigratie helemaal aan banden moet worden gelegd... maar wil wel een beperking en betere arbeidsvoorwaarden. Vrouwen in Afghanistan moeten op straat weer een burka dragen. De hoogste leider van de Taliban heeft dat per decreet bepaald. Als een vrouw haar gezicht niet bedekt... kan haar man of een mannelijk familielid een gevangenisstraf krijgen. Van 1996 tot 2001, toen de taliban ook aan de macht waren, was de burka in Afghanistan ook verplicht. Het kledingstuk, dat het hele lichaam bedekt, werd het symbool van het strenge taliban te Na de machtsovername vorig jaar augustus beloofde de taliban dat ze vrouwenrechten zouden respecteren. Niet lang daarna mochten vrouwen niet meer werken en niet naar school. Emmanuel Macron is opnieuw beëdigd als president van Frankrijk. Macron werd twee weken geleden herkozen. Hij won in de tweede ronde van Marine Le Pen. De inauguratie is op het Élysée het presidentieel paleis. Het was een korte ceremonie waarna Macron een toespraak hield. Daarna waren er kanonschoten en klonk het Franse volkslied. Volgende maand zijn er in Frankrijk parlementsverkiezingen. Dan het weer nog. Van het westen uit breekt de zon vaker door. Landinwaarts is er ook kans op onweersbuien. De temperatuur ligt tussen de 14 en 20 graden. Morgen droog en zonnig en opnieuw maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4, Den Haag-Amsterdam, tussen Rodevaar en Sveen en de Schiphol, tot 04 kilometer met een kwartier tot 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Drie reisschokken zijn dicht. Het verkeer kan het beste via de parallelbaan rijden. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zeezee. Zandvoort, een zomerhit. Is de zomer van ZFM met, met nu Oud-Zandvoort. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Atlas is nooit een maar haar poesje voor de dag. De meisjes maken stijve papsoortjes in de haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Of Ja kan naar en die schepje op verkeer. Mama zegt dat er man een oude zij, bij ze slimmer is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plasten deelt, bevreesd brede weer haar je op, we Maar potlo roept ze geel, de zee zit in mijn oor.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 Potkacheltje ja. en dan ging mijn vader het aanmaken. Dus en met de kinderen wandelen en voetbal uh, op, op het strand en alles. Ja. dat vond ik mooi. En toen zag je dus die huizen te huren. En dan moesten we zijn werk en Amsterdam blijven wonen. Toen huurde die huizen. Hier. Ja. Zodoende zijn we hier gekomen. Ja. is dat ook na de oorlog geweest? Ja, nou, we, zijn, we zijn dus in, in 40 in de zand gekomen. Ik ben 1940 geboren. Ja.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 in Heemstede, waar nu de abortuskliniek zit, Bloemhoven, ja. hebben we toch met, met drie families en daar hebben we gewoond. Ja. Nou, zo doen de, nou ja, het was het ook geen leuke tijd. Nee, nee. Goed. Okay, nee goed. Ik heb er zelf niks van gemerkt. Nee, oké, okay, maar het ging mij even, er ja. even kort om van, uh, dat, er, dat er natuurlijk wel een bladzijde is uh, geweest. Ja. Dus in 45 weer teruggekomen, uh, dan, dan, nou, dan heb je dus misschien ook als kind meegemaakt hoe Zandwoord zich ja. eigenlijk een beetje heeft ontwikkeld. Ja. Ja. ja bijna alles hè. de kotsloerla was nog er waren nog niet eens straatstenen. het was een zandweg ah. in augustus 45 kwamen we terug dat heb ik daarna al gehoord dat het augustus 45 was, ja. maar nou je ziet heel hele wederopbouw van zo'n gezien, nou, ja. maar nu waren op zeg maar, de Willeminenweg en uh, de Wijmaweg, het de weg de weg daar was het helemaal kale, was dat ja. maar uh, ja. duinen ja. en daar zijn al die huizen teruggekomen. De, de weg was wel een gedeelte, maar het, het nieuwe gedeelte was er nog niet. Ja. Nou en het kerkje stond daar praktisch helemaal alleen daar dat kerk. Ja ja, de, de, de het -Meer kerkje ja. op de Emma weg ja. ja. ja. Uh, ja, hij maar weg jullie. Ja, gaan weg. We gaan. ja, ja. Goed, dat maakt, dat maakt niet zoveel uit. Uh, hoe ben jij zeg maar, met het Stanfordse verenigingsleven op een gegeven moment uh, ja, is een in aanraking gekomen? Want dan, uh, ja, je hebt natuurlijk, net, je hebt ook school gedaan. Heb je dat hier gedaan, Ja, in ja, ja, ja, ja. ja, Het is ook allemaal wel een grappig verhaal. Want ja? uh, mijn vader was ook een sportfanaat. Maar toch hele uh, aparte dingen over opvoeding. Uh, ook? Uh, ja, want we waren, mijn vader, was ook zelf al dingen in de vormde kerk. Toen nog heette het nog hervormde kerk. En uh, mijn uh, oudste zusje, die zat op de school, heette dat, dat vroeger. Uh -huh. En ik werd naar de Julianenschool in, in de Brede Rode Straat. Ik ben jaren nog meegemaakt. Hebt, tegenover de garage van. Uh... Ja, Julianenschool, dat, dat, daar heb ik nog wat van meegekregen. Ja. Mijn, uh, mijn zussen hebben daar op school gezeten. Uh, toen uh, toen wilden ze mij ook daar naartoe gaan. Maar ja, toen werd de school gesloten. Ja. ja, en. Heel grappig, het was een streek gegeven school. Hm. Dus toen, ik met mijn, uh, mijn zusje onderbij en mijn jongste boertje hebben we alle drie op jullie school gezeten. Ja. Nou, toen uh, na het rand ik daar na, uh, naar Heemsteden naar de bronsteenschool. En. Uh,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 En die moest die man alleen opvoeren. Die had wel een huishoudster. En die, mijn dochter was zo, of mijn zusje was zo vergrocht met, met zijn jongste dochter, ja. Lia. Ja. En die, uh, nou die, toen ik al zei, die, die, die, die, die, die gingen samen naar de katholieke school. Dat is allemaal moeiteloos gegaan. Ja. Ook met sportvereniging is heel gek gegaan. En mijn oudste broer, ja. Gerry, die, die werd met mijn vader toen nog op Zansse Meven gedaan. En toen kwam ik en toen zei: Ja, jij gaat naar HFC met Hans Gerken want die, die woonde vlak bij ons. Ja.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 En uh, nou, ik zie die jongens van Brune nog altijd, diepen en daar andere broers. De jongens... die, die, die hebben volgens mij dan ook daar op die iets hoger. Ja, ja, die, die waren geriffereerd van de Dat ja. Ja. <lacht> is een, een behoorlijke uh, ja, familieschade van de familieschade Brune. Maar we gaan ja. eerst even een stuk uh, muziek draaien. Uh, bij aankondiging zei je al van nou, uh, er zijn uh, van uh, muziek, uh, daar hebben daar ja, Bee Gees, Beatles en Rolling Stones. Ja. Maar laten we maar beginnen met uh, de Bee Gees uit de jaren 60. up, it makes you smile. If not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Oh, it's a funny game. Don't believe that it's all the same. Can't think what I do. sometimes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 Bij mij dan, uh, tijd dat we veel al op vakantie waren. Maar we gaan even ook naar onze gast, echt Poster. Uh, die uh, duidelijk de Bee Gees als een van zijn favorieten heeft uh, staan. Wat heb je met de Bee Gees, echt? Uh, nou, voor de reden, uh, Het eerste heb ik, ben ik al uh, uh, gefocust op Australië geweest qua popmuziek. He? Het land heeft ontzettend veel, ongeveer hetzelfde aantal inwoners in Nederland... Met zoveel goede bands voorgebracht. AC, DC, noem maar op. He? En ook hele goede He? Die DC, echt? En Kylie Minogue en ja. kom maar op, nee. En, maar uh, en, ben, je, ben je over ACDC, waar je je de muziek? Ja, uh, ja, ja. ik ben er aardig meegegaan. Ja? De laatste groep die ik tot, tot de uitvoering heb gevoerd waren, de, waren Guns N' Roses. Dus ik ben wel met mijn tijd meegegaan. De laatste tien jaar volg ik het niet meer zo. Of, nee. Als ik uh, zo moeilijk te mee ben, kan ik moeilijk uh, naar die naar concerten toe. Maar ik ging er graag naartoe, ja. ja. Um, uh, we hebben, we hadden, je, je maakte al de duiding naar, dat, naar de sportwereld uh, toe. Hoe uh, ben je daarin Geraakt in de, nou, in de zandvoerse je, sportwereld, uh, nou je weet, iedereen jongetje wil voetballen, Je weet, ja. ik heb verteld hoe ik er maar. Af, ja, je, je zei dat je bij de HFC ja, met, met, ja, nou, daar ben ik mijn hele leven gebleven. Ben ja. Ik ben volgend jaar uh, 62 jaar lid, dus dat uh, is nogal een periode, ja. Nooit echt uh, in Zandvoort. Uh, nee, dat, dat, dat, we, wij gingen naar, naar, naar HFC toen Hans Greek en ik. Ja. En uh, nu, want vroeger had HFC onder andere nog vrij elitaire vreemde te zijn. Ja. Dus ik werd altijd wel geplaagd van HFC, druk ja. en punten en zo, dat hoorde ik ja. ja. ja. Maar altijd in een hele leuke sfeer. Ik bedoel, ja. altijd, want ik zat natuurlijk altijd op school, die hebben me mee met schoolvoetbal met Zandvoort. Ik heb er eigenlijk nooit, ze uh, zijn altijd, altijd aardig geweest. Dus.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 Nee, uh, veel. Als ze echt uh, goed zijn, dan uh, duiken ze daar meestal nog wel eens op. Ja, uh, dat is wel speel. Daar uh, onder andere Hans Wiet, die ken je van het. Ja, ja voor tennis. Richard Kerkman. Mm. De eerste ja. die overging, die was geen zand, maar altijd ook een zand, gewoond, dus in ingenieur was Frans de Vlieger ja. en Erik de Vlieger. Ja, en, ja. die hebben zijn begonnen bij zand mee. We ja. En die zijn bij de HFC terechtgekomen. Ja, allemaal bij... Ja, en ook tegenover ook heel veel jonge lui die bij ons komen. We ja. zijn natuurlijk een gigantisch grote club geworden, met duizend jeugdleden. Ja. En zijn zeg in maar, totaal 1800. Ze spelen ook vrij hoog, heb ik geplaatst. Ja, ja. Ja. Eh, dus ja, Wat heb jij bij Koninklijke HFC gedaan? Nou ja, ik heb dus altijd voor een plezier gevoetbald. Ja. Uh, ik, tot uh, zeg mijn maar, 18e uh, jaar heb ik, uh, zat ik wel in de hoogste uh, junioren teams. Mm -hmm. Toen ben ik een jaar naar Zuid-Afrika gegaan, Er woonde mijn oudste zuster, mm -hmm. 1959. En toen kwam ik terug en toen was ik al wat aangezet. <tie> en Toen uh, train had ik een broertje dood. <tie> <tie> ja. En toen ben ik altijd in gezelligheidsteams gezellige teams terechtgekomen. Ja. Ja. En ik heb nu nog een team. En we komen elke maand bij elkaar. En we spelen al 30 jaar niet meer. Nee.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 Uh, voorzitter, zei je dat ook? Voorzitter, ja. Uh, wat, wat maak je dan mee? Met, want het is een vrij grote vereniging. Kon ja, we hebben zijn. even een dip gehad. We legendeerden ook. En we het op de lagere regionen van, ja, ja. van het voetbal. Hierin, en, maar toen zijn we heel aardig teruggekomen. Ja. Oh ja, met, met het eindelijk resultaat... dat we toch weer in de hoofdlast zijn gekomen. Ja, en dat was toen eigenlijk toen al het streven weer om... Nou, in, uh, in ieder geval niet, niet meer op de laatste regionen. Toen speelden we even... Zelfs even gedegradeerd naar de onderbond... Die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 ja. Aardehout natuurlijk ja. en Haarlem, maar de ja. meeste leden komen uiteraard uit de heemsteden. Dus ja. net de grens Haarlem heemsteden. Ja. Het is makkelijk bereiken met de fiets, dus het is, nee, dat betreft het ongelooflijke, het ongelooflijk ontwikkeld. Ja, het is een er zit uh, achterin een mooie buurt Bronsleiweg en ja, ja. Maar op. Is, uh, dat, uh, en ze zitten er nog steeds. Ja, dat veld we al 110 jaar. Door. Ja, het is uh, en een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 En die moest dus dezelfde dag door naar Brazilië. Ja. Nelens Alstom heeft die een stage in Brazilië. Mm. Maar die heeft zowel, zou die er één helftje meedoen mm. En dan zou hij naar Schiphol gaan om te vertrekken naar Brazilië. Ja. Maar hij heeft het hele mee meegedaan. Nou, hij vond het zo leuk. Ja. En toen, hij moest geloof ik, om zes uur op Schiphol zijn. Ze zijn ze dan, hallo, je gebleven. Toen ging je naar Schiphol. Ja. Is dat, kenmerkend, dat, dat al kenmerkend? Hè? Dat, dat dit soort uh, mensen dan, dan toch langer blijven. Dan, uh, dat heeft dat te maken ook met de sfeer. Ja, het is een traditie natuurlijk sinds 1923, toen heeft de ja. normalige van de Kfb, Carl Lotzin gezegd... HFC is de oudste club, daar moeten we wat het doen. Dus die wedstrijd werd altijd gespeeld op 1 januari. Paar keer natuurlijk afgelast vanwege weersomstandig en uiteraard in de oorlogsjaren. Het is dus ja. één keer gespeeld in 1944. Ja. Mocht HFC, uh, de, uh, uh, Nederlands Alst niet, in de oranje. Ze is ja. in het wit gegaan. Maar toen zijn ze toch het Wilhelmus gaan zingen. Ja. Maar daar heeft de Bezet wel later nou, Androëtische kritiek op gehad, maar dat is gelukkig goed afgelopen. Ach. Iedereen stond toen het uh, Wilhelmus. Ja. Wat ik hoor, ik ben er niet bij geweest. Ja. Dat was toch een heel onroerend moment. Ja. Maar in 1955 mocht het niet meer gehouden worden.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 I'm happy just to dance with you just to dance Ik uh, vind het leuk als we de, de Beatles weer eens even laten horen... hier bij uh, CFM in het uh, programma oude Zandvoort. Uh, want twee weken terug hadden we hier uh, Peter Keller zitten. Dan draaiden we ook iets uh, met de Beatles. Uh, Peter Keller en jij...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 daar hadden we heel erg een leuke contact gehad. We zijn ook jarenlang samen op de wintersport geweest. Ja. En dan hadden we altijd een wedstrijd. Maar de won meestal. meestal. Ja? Je had een reuze eindspurt. En Ach, ja? we samen ook heel tegenbaan tegen ah, Ja. En daar was je ook vrij goed in. Ja. Badminton. Ja, ja. ja je wel ja. bij Dirk van der Nul of in de sportsauto. Ja, ja, dat was dat, dat, dat, dat een beetje de sportgoeroe ja. uh, uh, ja. in, uh, in Zandvoort. Zeker oh, ja. uh, Fekke en Dirk van der Nul, of, ja. ja. Uh, over uh, badminton, want dan maak ik even gelijk... Hè, want we hebben het voetballen nu een beetje achter ons uh, gelaten... gaan we naar, de, naar een andere uh, een tak... Die je gedaan hebt, ook denk ik, als bestuurder. Uh, badminton, tennis, tennis, uh, tennisclub Zandvoort. En uh, dan, dan denk ik aan namen als Dick Toornend, uh, Peter Kok en jij. Ja, nou ja, de centrum, die, die toernooi is ook wel heel belangrijk geweest voor die club. Want die, uh, die was regelmatig aanwezig. Ja. En uitdrukkelijk. Er ging ook altijd ja. als laatste weg. Ja. Maar, uh, <laughs> nee, de, de, de, uh, kijk, mijn vader was even het oprichter van de Tennisclub Zandvoort. Ja.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 en toen mochten ze daar spelen. Ja. Maar ik was dus van de oprichting lid. En Jan Meijer en ik zijn de enige twee die nog over zijn van de oprichtingsdag, eigenlijk. Ja. 1951. 1951. Ja. Nou, dat is, is ja. dik 50 jaar terug. 60 ja, zelfs. Ja, ja. En uh, ik heb geteld. Het leek op de 20ste. En toen ben ik uh, eigenlijk min of meer een beetje gestopt. Mm. Altijd lid gebleven. En toen werd ik zo in 1992, 1993 gevraagd om. Uh, het voorzitter worden van de teleclub Zandvoort. En dat was mijn eminente vriend, voorzitter. Dat was... Uh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 Paul Dochter heeft daar gespeeld. Paul ja, ja, klopt. En Brenner Schultz heeft daar ja, gespeeld. Schultz, ja. Dat waren dan, naar mijn idee... Uh, en, de, de... Uh, Ja, en, en Schapers heeft er ook gespeeld. Ja, ook Michel Schapers. Ja. Ja. ja, en uh, we hebben ook die hele leuke... Het is heel hoog op de wereldlang lijst. Ja. Sabine Appelmans... Sabine Appelmans. Ja, dat is, dat is je mobiel. Ja, was dat niet een, die, een van die... zeker uh, ja, de de ik wel. Ja, dat denk ik. Ik komt er daar niet meer in hoor. Uh, goed, uh, even over die periode. Sabine Appelmans klopt. inderdaad. Miljegeld Schapens klopt ook. Uh, dat, dat, dat weet ik. En, maar ik heb zelf in Levende In de lijf heb ik uh, Paul Docher zien spelen. Ja. En uh, Brenda Schultz. Uh, uh, had die club dat op een gegeven moment nodig? Of was dat ook de ambitie uh, van uh, de tennisclub Zandvoort... om toch ook even... Om ja. te laten zien dat ze een hoger niveau uh, ja, konden, door, konden Want Hans Piet was natuurlijk een enorme goede tenniser. en daarbuiten een hele goede. Ja, jij en Paul van Geuns had je ook. Paul nog. van Geuns had je ook een hele grote rol gespeeld. Mm -hmm. Die hebben het toen nee, professioneel gemaakt. Volgens mij zelfs ook nog Tom Bavink. Tom Bavink was toen vicevoorzitter. <laughs> ja, maar hij is er wel bij betrokken ja, geweest. Ja, hij had gewoon een jaar lang met Tom nog gespeeld, ook om maanden aan. Ja. Nee, en dat was, uh, die, die jongens hebben het echt de, de dingen erin gezet, de swing erin gebracht. Ja. Nou ja, toen hebben ze het ook eindelijk ook. Uh, Hoofdlassen geworden. Of de Eredivisie. Mm -hmm. Maar ja, het kost ook allemaal heel veel geld. Hè. En wat was tijdens de, tijd de sponsoring die opkomt. Ja, Redken, of... kan ik mij herinneren. Uh, ja, heren. ja. En, uh, nou ja, en uh, hoe heet het, dat? dat uh, televisiemerk heeft het ook nog een heel tijdje gedaan. Ja. Maar goed, uh, toen werd het wat minder. Ja, toen zijn ze teruggezakt. Maar nu hebben ze toch weer aardig op, op, op de rail staan. Ja. En nu spelen ze weer de Eredivisie. divisie. Is dat ook zo, uh, yeah, iets, iets op de rails zetten? Uh, de, de, dan denk ik aan een bepaalde vorm van een structuur. Uh, hoe een vereniging uh, uh, zeg maar dan moet zijn, als het ware. Um, hebben jullie die drukken, zeg drukken maar, dan um, daar neergezet op een gegeven moment? Nou ja, kijk. Is, als je dus ho hoger op wil, kost geld. Ja. Want je kan allemaal nog een hele eigen jeugd hebben. Maar ja. jeugd die zo goed is... Als ze de eerdere de, de, de divisie niveau kunnen spelen, ja. is erg moeilijk hoor. Ja. Nou, dat is dan uh, door de sponsoring, is dat wel gelukkig, daarom ook die bekende namen. Ja. En dan moet je zien dat je er een opvolging van krijgt. Maar ja, als, als gauw die sponsoren een beetje gaan stoppen, ja. dan wordt het moeilijk van. Ja, gaan. want dat vroeg dat, uh, zich ergens in midden jaren uh, ja. ja, ja, negentig. Ja, dat rond, niet meer. Rond, rond de wisseling, denk ik, toen het uh, de ging ja. ja. Ja, en het is, ja, de clubliefde bij de jeugd bestaat niet meer. Ik bedoel, bij voetballen begonnen te meten wat er betaald werd. Hmm. Maar nou, bij hockey is het ook een soortje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 We zelf ook nog gespeeld, dat voelde ik en zaterdag bij de beursdeelse zaterdagclub, zaterdagclub. en zonder bij c dat kon ik dan allemaal toen mooi matchen. Ja. Uh, maar goed, waren in mijn jonge jaren hoor, Jaap. Ja. Om, uh, <lacht> maar, de, de, ja, maar dat maakt het wel ook interessant. Kijk, ja. het, het, het, het, het heeft, ik, ik heb wel eens de verhalen ook van Dick Tornen en het wel eens gehoord over uh, de beurs maar dat het was een vrij illuster gezelschapje ja, wat... ja, Ze hebben zo zelf de hoofdklasse zaterdag bereikt. Ja. maar ja, het, op een gegeven moment valt het elke. Toen een aantal sponsoren. De beurs is helemaal veranderd. Hè? Ja. Dus nou de AEX toen had je de Amsterdamse effectenbeurs. die zat er financieel altijd erg goed voor. Dus het we ja. werd ook aardig gesponsord door de, door, de, door, de, door de beurs. Maar dat is met de jaren ook allemaal minder geworden. Ja. Dus het is dus ook mij moeilijk. Dan heb je nog een paar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 Ja. Toen was er geen opvolger nog. Ja. En toen ben ik nog op verzoek.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 Daniel Leffert. Ja, Daan, gooi even je schuif open, want je zit toch iets in die computer, geloof ik? Ja, maar ik weet niet wat Albert Jan Klaar heeft gezet. Nou, eh... horen. zullen we gewoon maar... Ja, want hij heeft de Beatles en de Bee Gees, heeft hij al gedraaid. Dat zijn de Rongstans. met time is on my side of on your side. Dat weet ik niet uh, precies. My side. Eh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 En uh, ja, dat, dat, dat was. Oh ja, en Oude, Kerk, hè? Oude Kerk, ja. Ja. Kees Odenkerk. Die is uiteindelijk uh, wethouder ook ja. uh, geworden. Uh, wat, weet je, uh, wat weet je ervan eigenlijk? Nou, ik was helemaal eigenlijk... En Andries van Marlen niet vergeten. En al, die uiteraard, uiteraard nee, die was zelfs uh, in de vorige periode ook al ja. aanwezig. En die werd wethouder financiën. Dus ja. uh, ik ben toen verliefde keer benaderd, terwijl ik jarenlang schip ooit.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 Engelbewaarder had hier het café op de hoek. Ja. Maar toen in december van 1970 heb ik nooit meer aan in politiek gedaan. Ja. Toen ik opeens van die bij mij voor de deur stond in 1997, denk ik. Nou ja. Ja. Toen kwam ik drie op de lijst. en Toen werd ik dus gingen we met, met zes man de raad in, geloof ik. Ja. En het was, uh, was dat toen ook nodig, dat dat uh, even gebeurde? Want uh, bij ja, de VVD was kijk, er een roerige periode ja, geweest. De VVD heeft, ik heb het er nooit zo even verdiend. Maar waren, mm. de onderlinge verhoudingen bij de VVD waren toen niet erg... Uh,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 Ja, dat scheelde 15 stemmen. anders was het gelukt. Ja, ja ik werd heel vreemd. De, de, de, ik stond op mijn afhang nummer 3 Er kwam de, de folder uit. Dus toch nog ja. 5. Ja. Ik weet niet wie die aan in heeft gespeeld. Maar het was een beetje vreemd. Ja. Dat is typisch politiek, denk ik. Maar goed. <lacht> ja. Ze zeiden allemaal, nee hoor, ik heb op jou gestemd. Maar het, het bleek dus niet zo te zijn. Anders was ik nooit nou op nummer 5 terecht gekomen. Maar goed. Ja. Ja. ja, achteraf kan je alleen maar gissen. Maar waarom, heb je, waarom is die stap van de VVD naar de, de OPZ...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 Moet je dolgelukkig zijn, dat het allemaal niet doorgegaan dus ja, Want dan waren die flats nu ongeveer klaar geweest. Ja. Met allemaal hele dure uh, verhuurflats. Ja. En uh, koopflats. Die waren, waren ze ook kwijtgeraakt. Dus het was een drama geworden. En wij moesten allemaal, van ons moesten ze allemaal huizen kopen in de buurt. En was ja. wilden ze een parkeerterrein bij de, achter ons, weet je wel. Bij, bij Dirk van der Boek. Daar wilden ze het huis zetten waar wij mochten mochten gaan wonen. Uh, Belachelijke plan. Dus iedereen ja. was tegen. Zodat het beter gebracht was. Nou ja, dat heb je er ook gezien. De, de, de, de grote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 En dat is, ja, nu ook weer, wat hier met uh, allemaal uh, luchtfietserij. Want uh, ja, het is ook Ja, hoe kijk je er tegenaan nou, eigenlijk? heet het een dagen. Als, uh, we we oh, hebben net ook het, uh, het verhaal van Jerry Kramer in uh, Goedemorgen ja, Zandvoort. Ja, uh, goed. gelijk. Nu ook ja. een eh, soft eh, de, de grondexploitatie. Dus de, de gemeente heeft duur ingekocht. gekocht. Of de, die uh, grond en gehoopt dat ze de, die huizen allemaal zouden voorkomen. het was die huizenmarkt nog booming. Maar die ja. huizenmarkt ligt helemaal op zijn achterste. Ja. Dus het wordt allemaal een heel moeilijk verhaal. Ja. En die parkeergarages maar gebouwd. Ja, je weet zelf, die ene staat bijna helemaal leeg altijd. Ja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 Ja. Uh, um, wat, wat, wat, wat is er zo kenmerkend aan van uh, Zandvoort, waar je nu zit? ja ik was toch helemaal geen man van de techniek. want ik, ik kan gelukkig tegenwoordig wel de televisie aanzetten en uitzetten <lacht> maar, uh, dat is wel heel erg leuk ja als ik een ander net moet hebben moet ik erop bellen komt hij <lacht> komt dan, dan, dan nog kom komt hij kom dan nog aan, dan, aan zetten, dan, ja. Zetten, ja ja, ja uh, maar uh, ik vond het zelf heel leuk en we hebben toen toch wel aardige successen geboekt ik moet ook zeggen uh, altijd uh, we staan natuurlijk financieel toen ook moeilijk ja. Ja. maar dankzij de grandioze medewerking van Lena noemt dat we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 En uh, dat, je had, je had, uh, we hadden to, de toenmalige programmaleider heette Rein van Luntre en er was een reclame uh, van de verzekering bij van Luntre en, en Gbz, GBZ, en ik weet niet meer, uh, die, die, bleef, die, die bleef mij nog het meest hangen. Van, uh, had jij daar niet de enige bemoeienis ook uh, mee aan? want uh, ik, ik weet dat jij, daar, uh, dat jij dat degene was die, die, die GBZ in uh, sprak toch?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 En uh, van het zijn allemaal een beetje vrijwilligers. Ze hebben allemaal eigen mening en uh, noem maar op. Ook ik. Want uh, je hebt ook uh, heel duidelijk ook kennis met, uh, met mijn mening. Het uh, ja, uh, nou, enige stevige factor was altijd een uh, De stabiele Arms. factor, stabiele, ja. Stabiele ja. factor. Ja. ja. Met Danen daarachter. Ja. En er uh, waren wat uh, mensen waar ik gesprek mee moest hebben. Ja. En dan goed, het is allemaal goed gekomen Jaap. Ja. Ik vind het ook wel leuk als het af en toe een beetje... Uh, uh, was was, was jij, Ron, niet een beetje in een het soort van zo nee, een beetje? Ja. ja, ik ben natuurlijk een stuk ouder dan Rob en, uh, en, uh, en misschien ook wat wijzer, hè? Nou, wijze jongens. <laughs> maar uh, nee, ik heb het als, als, toch al, behalve de laatste jaar, was, als heel genoeglijk ervaren. Hoor. Uh, ja. uh, een uh, leuke vergadering hadden we altijd bij Hoogland. Ja. Dus, uh, nee, dat was... Uh,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 Uh, dat, nuttig dat je dan je contacten bij de gemeente hebt. En uh -huh. Die subsidie die wij dan krijgen jaarlijks. Uh -huh. dat, dat kan je dan wel aankaarten. Dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Uh -huh. Want altijd, het komt nu van het rijk af, hè, die subsidie. Hè? Ja, nee. nou, nou moeten ze het geven. Maar toen kon, het was elk jaar was het weer een punt in de...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 daarna uh, Jij bent pas daarna gekomen. Dat was in 1996 ik zat ook in de commissie bij die fusie, maar toen kreeg ik een hartleverwerk. Dus heb ik dat die meegemaakt. Toen heeft uh, de man uit Oranjestraat Jaap uh, Methorst overgenomen. Ja. Die heeft het heel goed gedaan. Ja, ja dat was in 1996. Uh, ja, als je nu kijkt naar uh, besturen op zich, of dat nou in het verenigingsleven is of uh, gewoon uh, in politiek, uh, politiek opzicht.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 maken met de, de waterdragers. Dus die zullen bij de tennisclub Standwoord ongetwijfeld wel geweest zijn. Ja, ja, zaterdagmorgen mensen die uit je bed bellen waarom ze niet kunnen spelen. Als het wel al een weken klubbeld heeft gestaan, ja. dat er een toernooi is op die dag, dus ja. dat het niet vrij spelen is. Die het dingen heb je ook wel eens mevrouw, krijg kom eens je daarvoor waarschuwen. Ja, het hoort er ook bij. Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Uh, het, het, het, het zit er bijna op, uh, deze, deze uitzending. Uh, ik kijk eventjes... Uh, uh, oh, ja, ik, ik, ik heb verder <laughs> weinig tekst meer uh, wat, wat het gaat. Dus, uh, ik laten kan, we we nog eerst, kan nog wel even een plaatje draaien. Ja, laten van, we dat de, eerst even van doen. De, van de Rolling Stones. Dat, ah, dat, lijkt, dat, lijkt, dat lijkt me een goed plan. Dus, uh, en we horen wel, wel, wel welke het is. Ook moet je wel staan ja. I'm But I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 Nou, het is goed dat je dat, uh, ja, dat, je dat uh, weet. En dat, je, dat we die uh, vingerwijzing dan nog uh, naar volgende week kunnen maken. Uh, dank. Ja, ja. Ja, bestand in de, op de Grote Krog. Dus vroeger Schuilenburg en uh, een heleboel Zabros. Sorry, ook vroeger op, op de Grote Krog zat duidelijk, wordt het verhaaltje over verteld. Juist, ja. Want als ik, uh, de Grote Krog is voor mij nu eigenlijk een beetje een kwaliteitswinkelstraatje geworden. Uh, maar goed, uh, dat is volgende week. Uh, wie het, uh, ik dacht dat het Ali Koper was, die dan volgende week hier, ja, in, de studio, Kom, ja. hier in de studio gaat uh, zitten. En dat Verhaal gaat vertellen. Uh, dit uh, was dus oud Zandvoort. Zie je van hem? Uh, Zandvoort uh, wat wekelijks uh, terugkeert uh, tussen 12 en 1 straks. Uh, tussen 1 en 2 uh, Zandvoort op Zandvoort. Uit Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Mario Zandvoort met uh, muziek uit lang vervlogen tijden. En tussen 2 en 5 gaan de heren Vos en Harms nog een keer even uh, de zaterdagmiddag uh, met u doornemen. Uh, wat ons betreft, uh, graag dus tot volgende week. Dag.